Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De militaire leider Abdel Fattah Younis zou worden verhoord over zijn banden met het regime van kolonel Gaddafi. Hij zou nog steeds contact hebben met de Libische leider. President Boutersen eist het ontslag van een topambtenaar van het Surinaamse ministerie van Onderwijs. Hij haalt hem verantwoordelijk voor een foto in een geschiedenisboek waarop Boutersen op een protestbord wordt uitgemaakt vermoordenaar. De president spreekt van geschiedvervalsing en eist rectificatie.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 Ja Got a grill. 6.9 is zon, zee, zandvoort en zomer is. the guitar, yeah, wow. Played by Carlos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 Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi, che idea? Vale idea, vedi che lei non ci sta. Che idea? Vale idea, è maliziosa ma saprà tenere a bade un super supermiglio. po' come te, e poi che avresti di speciale? Che in un altro no, non c'è. Che idea? Senza avere mai le cose che pretendi eh, scusa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 En cambio. maar That it sounds so strong